Meijer met het NOS-journaal. In aanloop naar het gesprek tussen de presidenten Trump en Zelensky morgen in Washington houden de EU-leiders vanmiddag een videovergadering. Het overleg is georganiseerd door de Britse premier Starmer samen met de Duitse bondskanselier Merz en president Macron van Frankrijk. De Europese leiders zijn door president Trump uitgenodigd om aan te schuiven bij het gesprek met de Oekraïnse president Zelensky. Vanmiddag om drie uur zullen de leiders bespreken of en wie er naar Washington afreizen. De 24-jarige man die afgelopen donderdag werd aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf... is lid van een rechtsnationalistische studentenvereniging... Het gaat om de Groot-Nederlandse Studentenvereniging in Nijmegen... die volgens Omroep Gelderland nauwe contacten heeft... met rechtsextremistische organisaties zoals de Geuzenbond. Of de arrestatie gevolgen heeft voor de aanwezigheid van die studentenvereniging... tijdens de Nijmeegse Introductieweek... kon de Radboud Universiteit dit weekend niet zeggen. In Kerkdriel is gisteravond een gestolen bedrijfsbusje in brand gestoken... met zwaar vuurwerk. De knal werd tot 7 kilometer verderop gehoord... Volgens getuigen werd het vuurwerk aangestoken door mannen met bivakmutsen. Ze zouden daarna zijn gevlucht in een auto die klaar stond. Het is onduidelijk van wie het busje is. Het voertuig had geen kentekenplaat en is daarom moeilijker te identificeren. De politie heeft te maken met een landelijke telefoonstoring. Daardoor is het nummer 0900 8844 voor hulp die niet spoedeisend is onbereikbaar. Het noodnummer 112 is wel te bellen. De politie werkt aan een oplossing. In de tussentijd kan een melding worden gedaan op politie.nl. Het weer. Op veel plekken is het bewolkt. Er kan wat mondregen vallen. In het zuiden kans op zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen zonnige periode en droog bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog file op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen de knooppunten Badhoevedorp en Burgerveen is de vertraging 10 minuten. A10 de Ring van Amsterdam bij knooppunt Nieuwemeer ook 10 minuten en op de A10 bij Durgerdam is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu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 Bye. Luid van Zandvoort dit is ZFM How the we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 the delightful, truly delightful life like Making flow. it, doing it, especially at a show, show Feeling kinda high like a Hendrix Music haze Music makes motion moves like a maze Made All inside of me, the heart is special yeah. The of the rhythm, where I wanna be Come up flowing, and with electric eyes You dip to the die, baby, you'll realize yeah. Baby, you'll see the funk is hot of me Baby, you'll see that rhythm is a key Get, get, with witty, can't think, quitty, it, quitty it. Stomp on a sneak when I hear a funk group. Blue player, pop, pipe, follow her, shoot Baby, just sing about the groove Sing the groove is in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 If it leads nowhere FM, ZFM. If roses are meant to be red. 106.9 FM Als het lijkt al zo Denk dat iedereen je soms ontwerpt van Zandvoort. Dit is I'm